Tijmen Jacobs en de Zee, een vervolghoorspel voor de jeugd in vier delen naar het boek van G. Holle met Pieter Pikpans het zeegat uit, in de bewerking van Hanni van Herben. Vanmiddag horen jullie het tweede deel, de stad Hoorn vergaat. even bijziet, hè? Ja, nou, Han is uh, gaat vertellen. Oh. Mm. Ik ook, Stuur. Ja, jij me jij ook. Oh. Nou, ik weet niet of het wel zo geschikt is voor zijn oortjes, hoor. Hij mocht er eens van dromen uit zijn kooi vallen. Oh. En... Oh. Oh. He, hoor hem, ben jij vroeger op de zee mee ook niet als geefjongengevaar, Hanes? Nou. Oh. Vertel op, joh. Of is het verhaal de moeite niet waard? Oh. Nou, jouw verhalen zullen wel weer beter zijn, hè? Maar je kan me geloven of niet? Ik heb vorig jaar een meermin gezien. Een uh, meermin? Ja, uh, uh, het is niet waar. Hè? Zo waar als ik hier voor jullie sta. Ik uh, uh, is een steek van. Ja, maar als Hannes het nou toch zelf gezien heeft? Het bestaat niet. Wat heb jullie daar gezien, Hannes? Nou, als jullie het maar beter weten, kan ik mijn mond wel houden. Uh, nee, nee, nee, nee, maar, uh, Hannes. Uh, uh, hoe uh, ziet zo'n tante eruit? Ha, er nou. op. <laughs> Luister, hè. We waren vleden jaar juni op de jan Maarsmerus met een vakiekoren op weg naar Italië. Ja? Ja, we hadden ja, ja. een voorspoedige reis. En zonder enig oponthoud koeren we door de straat van Gibraltar de Middellandse Zee. Ja. Maar toen was het helemaal mis. Onder volzeil avanceerden we nog geen knoop in de wacht. Het was heerlijk weer, bladstil. En de schuit had zo weinig drift... dat ze soms niet naar het hoer luisterden. Om lekker op ja, ja, ja. Nou, laat ja, laat ja. van nou vertellen. Nou ja, we hadden niks ja, beters ja. te doen... dan over de verschansingen in het water te duren. Ja, nou kennen jullie me geloven of niet, hè? Maar opeens stond ik stokstijd van schrik. Je meen... Ik kon mijn ogen niet geloven. Waarom? Maar, wat waarom? Dag Johannes? Op nog geen drie vaam van bakboord... zwom een vreemd schepsel. Ja. Het uh, voorste gedeelte leek op een vrouw... maar het achterste eindigde in een staart. Oh, ja. En het hele lichaam was met schubben bedekt. Net als bij een schelvis. Ja, e e e ja. Een meermin? Ja, juist. Een meermin. Ja, ik, uh, ik moet wel heel vreemd hebben staan kijken. Oh, ja, Want de boot kwam naar me toe en de proef wat me mankeerde. Ja, ja, ja. Nou, ik wees naar de meermin. En in een oogwenk was het hele schip in rep en roer. Ja. Er werden allerlei plannen ja. gemaakt om de meermin ja. te vangen. Ja, ja. ja. Ten slotte liet de ouwe de kok een flink stuk spek aan een groot soort vishaak bevestigen. Ja, ja. en, en gooide dat aan een stevige lijn eigenhandig overboord. Hm. Knabbel daar wat aan, wijfie, dat zou je goed doen, zei hij. Maar uh, dat bekwam ons slecht. Hoezo, zeg, wat gebeurde er dan? Nou, uh, toen ze het spek van de haak had gegeten, hadden ze de lieve Bekkie aan de ijzeren haak open. Oh, nou. En daar werd ze zo kwaad om dat ze het schip in het rond ging draaien. Oh, toen, ja, ja. Eerst ging ja, dat heel langzaam, maar. Uh, ...toen het schip een gangetje had gekregen... ...ging dat steeds sneller en sneller. We moesten ons goed vasthouden... ...om niet van boord te worden geslingerd. Ligt ja, me goed af? Nou, samen met de ouwe... ...zag ik kans naar de kajuit te komen, hè. En uh, daar vuurden we door een open patrijspoort... ...driemaal een musket in de richting van dat monster af. Ja. En na het derde schot dat uh, ik afvuurde ween het schepsel met een afgrijzelijke gil in de diepte. Nou, daar, eh, kwamen jullie dus goed op, hè? Ja, dat dachten wij ook, maar... ...de volgende morgen zagen we op dertig faam weer opduiken. En toen ze wat verder boven water kwam... ...konden we duidelijk zien dat er bovenlijf... ...in een grote lap zeil was gewikkeld. Ja, ik, ben... ik had het dus goed geraakt. Ja, mooi verhaal, Hannes. Oh, jij gelooft me natuurlijk weer niet, hè? Ik niet. Jongen, kom je daarbij? Ik zou jullie eens wat anders vertellen. Weten jullie hoe dat schepsel aan die lapzeil kwam? Nee, waarom? jij? <laughs> je zei toch, Hannes, dat het in de Middellandse Zee gebeurde, hè? Ja, verleden jaar, juni, ja. Nou, wij voeren om die tijd op dezelfde hoogte waar Hannes ze <coughs> meer min ontmoette. Want ook wij hadden met windstilte te kampen. Oh. Maar op een zondagmorgen kregen we plotseling een vliegende bui uit het zuidwesten, hè? Hebben jullie die bui ook gehad, Hannes? Ja, nou je het zegt, dat is waar. Het was een complete storm. De oude Atem zien aankomen en had op tijd de zeilen laten bergen. Nou, zo gelukkig waren wij niet, hè. Nee, nee, we werden de finaal verrast. En voordat we naar boven konden vliegen, sloegen de bramzeilen uit de lijken en konden wij er naar lang. Jongen, jongen, jongen, dat was een beste strop. Wat heeft dat met mijn meer min te maken? Oh, begrijp je dat? Nee, dat begrijp ik niet, hè. Oh, jongen, dat is anders zo klaar als een klontje, hè. Jouw meer. Hij ...heeft een van onze bramzeilen gegrepen... ...en ondergewonden bovenlijf gebonden. Teun, ja, ja, ja. hou ik zal je leren ophouden. Nou, nog mooier. Ik moet nog beginnen. Ja, ja, ja vertel op, Teun. Ja. Hoe weet je dat van dat zeil? Nou, luister. Na die bui werd het weer bladstil. Hè? De zon stond hoog aan de hemel... En wij konden niks anders doen dan onder een zonnetent wat met elkaar praten. Opeens hoorden we uit de zee roepen. Hoi, ho. Nou, we rennen naar de verschansing om te zien wie daar schreeuwde. Was er eentje overborgd? Nee, nee, helemaal niet. Een ongeure, grauwe, bruine kop met een lange baard stak boven het water uit. Een meerman. Een meerman? Ja, oh. yeah. een meerman. Hij had net zo'n grote platte neus als jij, Hannes. Uh, pas op, Teun. Pas jij maar op, Hannes. Is haar rechterhand zwaaide niet met een groot soort tang, hè. En wij begrepen maar niet wat hij daarmee wilde. Maar opeens riep hij... Is Hannes Walters bij jullie aan boord? Wie? Ja, ja, ja. Wij dachten het ook verkeerd verstaan te hebben, hè. En we vroegen net als jij... Wie? Hannes Walkers, was het antwoord. Uh. Nee, riepen wij, die vaart niet bij ons. Had je moeten spreken, hè? Spreken, spreken, riep hij. En hij begon als een razende met die vervaarlijke tand te zwaaien, hè? Hannes, Hannes, vind de zalkje, goeie reis, schilder En meteen erop was hij verdwenen, hè? Nou, wij begrepen er niks van. Maar nou is het maar wel duidelijk. Ja, duidelijk? Zo, ik zag er nog geen slaarts van. Oh, nee? Jij ook niet, Hannes? Nee, hoe zou ik? Nou, dat is toch duidelijk, jongen. Dat hij jou met die tang te lijf wilde, omdat jij op zijn vrouw hebt geschoten. Die is goed. Die is goed. Mooi, Wacht Even, mannetje, wil je mij belachelijk maken? Maar dat gaat zomaar niet. Zitten blijven, oh, Hannes. Geen gekheid. Positief. wacht wacht maar. Zal je maar betaald zetten. Nou, vooruit cijferd. De sloep ligt hier precies onder. Laat je zakken. Dit ja, is dik donker. Ik, ik kan, kan ik zien? Net goed. Wat wil jij dan? Moet je soms een olielamp mee naar beneden hebben? Kun je beter direct, Kees, vertellen wat er aan de hand is? Oh, nou, nou, schiet nou op. Uh, zit het touw goed vast? K kan ik niet in beneden vallen? Oh, dat touw zit goed vast. Ja, vooruit. Veel nog niet langer. En je weet wat ik je gezegd heb, hè? Als je naar boven wilt, geef je een flinke ruk aan het touw. Ja. En voer ik je ophijs, geef ik dan twee ruk aan het touw om je te laten weten dat ik het heb begrepen. Zou. Z zou de fris nog in de sloep liggen? Ja, natuurlijk. Wie zou die er nou uitgehaald hebben? Nee, je weet nooit. Nee, je weet nooit. Zeg, als je nou niet mag die naar beneden komt, dan smijt ik je overboord hoor. Nee, nee, nee, jongens. Nee, ik ga al... Goed huh, tijd. Hou je goed vast en maak geen lawaai. Anders loopt het verkeerd af. Ja, is daar iemand? Als je ons nou zo'n kiezen op elkaar houdt. Ja, gelukkig. Er komt geen antwoord. Ik dacht nog zeker dat ik wat hoorde. Hé, ja, was daar iemand? Nou, ik, ik zou het me verveeld hebben. Ja. Denk jij dat maar? Nou? Dat is voor ons het beste. Nou is het dubbel oppassen geblazen? Ja, ja, ja, ja, ja, ruk jij maar aan het touw. Geduld, mannetje. Moet je nou zo'n brief zien? Zo'n je ook niet om naar beneden te gaan. Wacht maar, cijfertje. Eerst kijken of de kust veilig blijft. Ach, kijk. Kees steekt een pijpje erbij op. Goed idee, Kees. Dan kan ik het nou wel wagen. Twee rukken aan het touw en daar ga je, Schijfertje. Nou, die knul is zwaarder dan ik dacht. Even uitblazen, hoor. Fijf hou je goed vast. Anders wordt het een nat pak. Schiet op, hanna. Ik, ik hou het bijna niet meer. Stil toch, jong. Een kees ontvoeren. Nee, hebt makkelijk praten. Je vraagt je zeker niet af of, of ik het wel houden kan, hè. Nou. Dan gaan we weer. Mm, mm, mm. Uh, uh, mm. Nou, dat toch, toch, weer wat te houden. Hé, wie is er? Halen, Anders. Halen. Het is ook mis. Vluggen, alles. Vluggen. Nog een klein eindje. Daar hoor ik het weer. Ja, nou moet ik een haring of kaart van hebben. Die nog er eentje tegen het kip op, Hé, wat gebeurt er? Kjell, kjell, kjell, ik Ja Kjell, hier ben ik al Je hebt het eigenlijk niet verdiend Wie houdt er nou ook zo'n klompen aan? Kom hier, in binnenboort Touw los we gaan er vandoor. Waarheen? Ik kan me niet schelen. Weg van hier. Alle hezen Niet naar de stad en terug. Natuurlijk niet. We vinden wel een andere schuif. Alle hezen weg! Man overboot! Hij weet, weet niet dat we met z'n tweeën zijn. Waar hebben we de fles? Hier ben ik kwijtgeraakt toen ik in het water viel. wat, dat is helemaal mooi. Kom, houdt Jan en mijn fles laat hij in het water vallen. Uh, ik moest je eigenlijk weer overboord. Ja, als, alsjeblieft, alles. Laat me nou bij jou blijven. Als, alsjeblieft, alles. Wie is het, Chris? Weet ik niet. Ik heb het niet kunnen zien in donker. Waar is die te water geraakt? Ja, ik hoorde het van het achterschip komen, schipper. Maar gezien heb ik het niet. In de sloep, mannen. Hou jij de sloep langs zei Teun? Schipper! Wat is er, Teun? He? Zie je wat? Nee, schipper. De sloep is weg. Wat sta je te kijken, Thijme? Iets te zien? Oh, nee, stuur. Oh, toch <laughs> geen heimwee naar horen. Een beetje wel, stuur. Ja, je eerste reis duurt wel een beetje lang, jongen. En toch hebben we nog geluk gehad dat de wind op tijd draaide. Anders hadden we daar ginds moeten overwinteren. Ja. Dan hadden we voor februari zeker niet gevaarlijk. Nou, februari? Zolang? Ja, zeker. Het is wel eens gebeurd dat we met 50 Hollandse schepen invoeren. Al hadden we nou genoeg voedsel aan boord, was geen prikje, dat verzeker ik je. Zou die schepen uh, ten handen snel nog in Riga zijn? Ja, dat zou ik niet weten. Ze zullen wel geprobeerd hebben op een ander schip te monsteren. In ieder geval kunnen ze ons beter niet voor de boeg komen, want dan zal het er niet mals toe gaan. Had u dat nou van Seyfert gedacht? Nee. Ja, Hannes, ja, maar. Ja, ik weet het niet. Stille waters hebben soms diepe gronden. Ja, maar waarom zou ze er toch vandoor zijn gegaan met die sloep? Ja, waarom? Ik kan het je niet zeggen. Wat Seyfert betreft, misschien was hij wel bang voor Hannes, dan heeft hij daar al meegedaan. Uh, maar wat ik zeggen wilde, nou jij Frans als lichtmatroos hebt ingenomen... ...nou moest je de dus scheepskanonnen eens uh, goed schoonmaken, hè? Ik denk niet dat we ze op deze reis nodig zullen hebben, maar je kunt niet weten, hè? Hebben jullie ze wel eens gebruikt? Ah, dat zou ik denken. In het kanaal en in de Middellandse Zee loop je ieder ogenblik gevaar door een Spaanse galei aangevallen te worden. En de duinkerkers of Turkse zeeschuimers... hou je zonder deze knapen ook niet gemakkelijk voor je lijf. Nou, maar die komen de Oostzee toch niet in? Nee, dat niet. Maar hè? na nieuwjaar... dan gaan we door de straat van Gibraltar naar de Middellandse Zee... om ons pagikoren in Italië van de hand te doen. En dan is het oppassen. Na nieuwjaar? Huh? Gaan we het dan eerst naar horen? Nee, niet. Nou, hoor, nee. We gaan op de Tesselse Rijen voor anker. Dan gaat de schipper van boord om in roeren nog zes matrozen aan te monsteren. Wij blijven aan boord tot hij terugkomt. Nee, gaan we dan direct door naar Italië? Nee, stil maar. Als de schipper met het nieuwe bollek aan boord is, dan gaan wij een paar dagen naar huis. Oh, gelukkig. Ja, ik, ik dacht dat... Ja, was... ik dacht dat jij zo graag... Wel sparen, hè? Nou ja, wil ik ook al eens, maar ik zou toch graag echt naar huis willen. Vindt u dat nou zo gek? Nee, helemaal niet, jongen. Maar je moet nog wel een paar weekjes geduld hebben, hoor. Wil u een bakje thee schip, hè? Graag. Zonder suiker, maatje. Oh, is de schipper bang dat hij te dik Nee, nee, dat niet. Maar ik vind het gewoon lekkerder. Zo. alsjeblieft. Dank je wel. Ik ben blij dat u zo goed over Tijmen te spreken bent, Schieper. En heeft hij het goed naar zijn zin? Maakt hij het goed? Uitstekend, maatje. Je zult hem nauwelijks herkennen, denk ik. Hij is een kerel geworden, op en top en zeemacht. Ja, de zee is alles voor hem. Ik heb het wel eens moeilijk gehad. Iedere dag denk ik aan hem. En de laatste dagen helemaal. Vanmorgen had ik nog het gevoel of hij gauw binnen zou komen. Het duurde zo lang. Nou, dan zal deze brief wel erg welkom zijn. Die He? heeft tijmen voor je meegegeven. Oh, oh. En binnenkort komt hij zelf. Wat noemt de schipper binnenkort? Zodra ik weer aan boord ben, daags na de kerstdagen... ...komt hij met Jaap Willems en de rest van de bemanning naar Hoorn. Oh, nog bijna een week. Die dagen zullen lang duren. Dat begrijpen we, maatje. En daarom laat mijn vrouw vragen of je vanavond een postje komt. Dan kan ik je meteen uitvoerig over onze reis vertellen. Oh, dat zou ik graag doen, schipper. Dat dacht ik al. Lees nou eerst op je gemak die brief van Tijmen. Ja. ja. Je zult er wel veel in vinden wat je niet staat. Oh. Want het is deze keer niet allemaal naar wens gegaan aan boord. Oh, wow. Well. Maar kom, ik uh, stap nou maar weer eens op. Huh? Tot vanavond dan. Als die u er geen bezwaar tegen hebt, loop ik een eentje met u op. Krijn is hartstikke de dag hier geweest om te vragen over tijding van Tijmen. Wat nou zal ik hem maar niet langer laten van... wachten. Ben je thuis, Krijn? Ik zit al op je te wachten. Ja, dat zal wel. Ja, wie zijn drie, ik zal niet thuis zijn als jij komt vertellen dat Tijmen binnen is. Wist u dat? Nee, maar het straalt van je gezicht af. Waarom is hij zelf niet meegekomen? Omdat hij nog niet thuis is. Nog niet thuis? Nee, ze liggen nog onder teksel. Maar Tijmen heeft de schipper een brief meegegeven. Wat zeg je nou? Is de schipper in oren en hij heeft hij Tijmen aan boord gelaten? Is het hem nou in een bol geslagen? Dan zal ik hem eens wat over vertellen. Kalm nou maar, kalm. Ben je niet nieuwsgierig naar nou, wat er in die brief staat? Ja, ja, ja, lees eens voor. Nou, maar luisteren. Stap boven... Lieve moeder, beste klein. Zo, hij is mij nog niet vergeten. Waarom ja, zou hij? Lieve moeder, beste Krijn. Laat ik beginnen met u te vertellen... ...dat ik het best maak. Oh, mooi, het mooi. bevalt me uitstekend aan boord van de stad Horen. Het is een prachtig schip. Ik heb een kooi in de kajuit van de schipper. Ja. De eerste nacht heb ik niet zo best geslapen. Het was nog onwennig. En allemaal veel nauwer dan bij u thuis, moeder. Ja, ik heb mooi. toen een hele gekke droom gehad... Ik droomde dat ik op een oud sleperspaard over de grote noord reed met een hele sliert jongens achter me aan. De een schreeuwde nog harder dan de ander, zodat het paard op hol sloeg. Ik probeerde wanhopig het opgejaagde dier te laten stoppen, maar dat lukte niet. Ik trok uit alle macht aan de teugels en toen begon het te en gooide me van zijn rug af. Toen werd ik wakker op de vloer van de kajuit. Ik was uit mijn kooi gevallen. Zo'n braasem toch, hè? De bemanning aan boord is tof. Alleen één matroos is geen vriend van me. Hannes heet die. Op de eerste dag al heeft hij mij een beentje gelicht. ...en gooide een ander een emmer water. De terugreis hebben we dus met twee man minder... ...en zonder sloep gemaakt. Maar gelukkig liggen we nu veilig op de rede van Texel. Jammer dat ik met de kerst niet thuis kan zijn... ...maar daarna kom ik een paar dagen naar huis. Tot dan, lieve moeder, en de groeten aan Krijn. He, wat een brief, Maartje. Ja, he. Maar als ik die Hannes nog eens voor mijn kluis gaat dan krijg... ...vaar ik een een doos te grond in. Oh, die zal voorlopig ook uit de buurt blijven. Oh, het is hem geraaien. Dus na de kerst komt hij een paar dagen thuis? Ja. Maar nou, dat duurt nog bijna een week. Hoe bestaat het? Ja. Zeg, Maartje. Hm? Ben jij zeeziek? Zeg, wat mankeert je nou? Ik zeeziek, hoe kun je daar blijven? <grijg> Ach, lieve mens, ik bedoel of jij gauw zeeziek wordt. Of durf je wel? Wat moet ik durven? Wat bedoel je nou, Klein? Ja, zie je, maak je mijn geduld is op. Ik kan geen week meer wachten. Ik moet die brazen zien. Na de kerst? Nee, nee, niet na de kerst. Moeder kan best een paar dagen alleen blijven. Mijn schuit is puik in orde, en als jij durft, gaan wij samen naar Texel. waar als ik Klein Ewouts heet. Wan jij werkelijk met jouw schuit, Martijn? tuin? Ja, wel wis en drie, waarom niet? Durf je met jouw schuit zo'n te ondernemen? Eh, ik durf er wel mee naar Engeland oversteken. Oh. Wat dat betreft kan je net zo rustig zijn als hier op je stoel. Nou, wat zeg je ervan? Zin om mee te gaan? Natuurlijk wil ik, dat spreekt vanzelf. Hoe eerder ik hem zien kan, hoe liever het mis. Mooi, afgesproken. Wij gaan kerstfeest vieren aan boord van de stad Horen. Jonge, jonge, jonge maatje. Wat zal die braas hem opkijken? Heb je je dagboek al bijgewerkt, Heiber? Oh, er is niets te vertellen, stuur. Ja? We liggen hier maar te liggen. Er gebeurt niets. <laughs> Jij vindt dat je best naar nou voren had kunnen gaan, hè? Nou, vindt u dat er niet? Nee. Ik vind je rakel vervelend, hoor. Nou, kom, kom. Heb je het zelfs slecht? Ben jij nog een kerel? Over een paar dagen, gaan we naar huis. Ja, we zullen het best gezellig hebben dan boer het met de keersdagen. Ja, Als je op zee bent, hè, dan kan het niet anders. En dan is het ook wel uithouden, oh. hier... Huh? Op, ...op nog geen twee dagen varen van horen... Hé. Hey. Waar kijk je zo naar? Naar nou, die vissen stuur D ja, hey, daar, daar. Ook dat ook. Ja. Is net op ik dat scheepje Kin? Ja hoor, er zit een knappe stuurman aan het roeren. En ze komen een op ons af. Oh! Oh, nou zie ik het, het is hem! Ja! Het is hem! Zie je het aan het zeil? Het is wie? Het is Krijn. Dat is de schuit van Krijn, eh, Krijn Ewald. Krijn Ewald? Oh. Maar hij is niet alleen. Er is vrouwvolg aan boord. Oh, hé! Ja, wat is ze? Je ziet kruidwit, wat is zeg? Het is, dat, dat is mijn moeder. Oh. Je moeder? Waarom wil En ze zwaaien. Moeder! Moeder! Moeder! Hé, hey, Kruijn! Zij me, jongen! We komen de boel bij jullie, is wat opvrolijker. Ah, nojo, zo. kunnen het best gebruiken. Hier is een lijn! Nou, als jouw moeder in zo'n aper een reis van horen naar Texel durf maken, dan hoef je niet te vragen van wie jij de lust om te varen hebt gereden. Ja. Nou, gooi de valreep naar beneden, Diamond. Of wil je je moeder aan boord, Huis? Nee, nee, Nou, nou, daar ben ik. Oh, jonge, jonge, het zie je wat zie jij goed uit? thuis. en kabeljauw, moordertje. Daar kun je oud mee worden. Welkom ja, ja. nou, onderweg. Zie zo, braas hem, daar zijn we. En wat zeg je daarvan? Nou, ik, ik, ik ben nog nooit zo blij geweest. Oh. En wat een feest zullen we nou hebben? Nou, nou. Maar we uh, weten zeker dat jullie hier zijn. Nou, en nog. Oh ja. ja, dat is waar ook. Hij heeft ons zo het een en ander van jullie meegegeven. We moesten er maar plezierige dagen van maken. Nou, daar staat een mond vol lekkernijen in, mijn Oeh, Oei, zal ik die even halen? Uh, dat is geen gek idee. Je kan de mond aan een touw ophuizen. De kok moest er zijn best maar op doen, zei de schip. Ja. Nou, dan zullen we het vrachtje naar het kombuis laten brengen. Nou, Stuur, dat is niet mis, hoor. Ja, er wordt smullen geblazen. Ja, voor hem nou weer eens een praatje te hebben. De straat had hij het niks naar zijn zin. Nee, het duurde te lang voor hij naar nou horen mocht gaan. Nou, die mand, daar zit je wel het een en ander in, Stuur. Zal ik hem maar even naar het kombuis brengen? Ja, doe dat jongen. En vraag de kok of wat lekkers klaarmaakt, maken. Onze gasten zullen wel trek hebben gekregen van die lange reis. Is het niet? Nou, oh, Maatje heeft goed voor ons gezorgd, jaap. Maar iets lekkers gaat er altijd nog wel in. Wat Is, jij, Maatje? Ja, ik hou jullie gezelschap. En zo. Tijm houdt natuurlijk Ze moeder gezelschap. Ja. En de boot mee. En zo krijgen we een aardig grondje. Kom heen, mensen. Naar de kajuit. Nou, jullie zullen begrijpen dat ik zo'n reis niet gauw zal vergeten. In plaats van de dubbele gage die we dachten te krijgen... moesten we genoeg gaan nemen met de helft. Nou, toch geloof ik dat de oude nog wel eens een kat al waren, Kees. Nou, hij, hij doet maar. Ik zou er nog wel een nacht heel slapen voor ik meeging. Ik ben bang dat er vannacht niet veel van zal komen Kees. Het leer wordt slechter... De lucht wordt steeds dikker. Nou, dan krijgt Kokie toch nog gelijk. De hele dag loopt hij al te voorspellen dat we slecht weer krijgen. Ja, als we me zo plaagt, dan is er ander weer opkomst. We zullen alles aan boord nog eens extra goed vastzorgen. En de ankertouwen voor en achter wat laten wieren, hè. Teun, heet jij een stormlandparen in de Grote mast? Dat kan altijd zijn nut hebben. Ah ja, zouden we niet proberen een paar honderd dat verder uit de val te komen... Ja, ik denk dat het gaat stormen. Liggen we daar veiliger? Ja, gelijk heb je boos. Maar daar hoeven we nou niet meer aan te beginnen. Ja, als we de ankers lichten, dan worden we direct naar de kust gedreven. Ja, We liggen hier toch goed. Wat kan ons hier nou nog gebeuren? Tijdens de storm van 1570 zijn er op de Zuiderzee ook honderden schepen gestrand. Als je zo'n storm hebt meegemaakt, dan zeg je alles kan. Hopelijk zal het nou niet zo vaart lopen. Nee. Maar toch wilde ik de wacht verdubbelen voor vannacht. Is dat nou wel nodig, Stuur? Fijn, zo uitweist het toch niet? Wat niet is, kan komen, Tuin. Ik ben liever op alles voorbereid. Nou, voor mij kun je beschikken, je Ik wil nog wel eens een wachtje lopen, hoor. Dat is voorlopig niet nodig, ah. Stuur. Maar hè, als de nood aan de man mag komen... dan zullen we je niet laten liggen, hoor. Dat is afgesproken, hoor. Ja. Bot. Neem jij met Teun, Janus en Klaas die is de wacht. Om één uur weg je mij en neem ik de wacht met drie andere matrozen over. Loop alles na, zoals ik gezegd heb. En de anderen, die kunnen we naar Kooij gaan. Goeie wacht, ja, hè? Dank je, tuur. En denk erom één uur. Hè. We zullen je niet vergeten, zeur. Laat rekenen, Wordt er niet beter op de heen? Ik heb de wind de lange tijd niet zo horen huilen. Ja, de lucht staat vuil. We zullen die schuit van en laten vieren. De tros is lang genoeg en dat ding ligt aan de bolder te rukken... of de hele op kapot moet. Nou, eh, gauw dan maar, want het regent flink. Verrijf mij dan. Ja, dank u. Zo, ja. Nee, Smart. Ja, ja, ja, genoeg tuin. Zo kan hij geen kwaad meer doen. Nou, ik, eh, eens m'n Neem de mijne dan ook even mee. En vergeet mijn Zuidwesten niet. Doe ik. Het wordt er niet beter op tuin met die regen. Een beter regen dan wind, Janus. Wat je zegt? De schuif begint hier voor aan de gelaren en zijn ankertaal te scheuren. Dat oh, is achterhoop nog niet alles. Gelukkig dat we niet op zee zijn. Hier nee, is we veilig. Nou, oh, zeg dat maar niet te gauw. de Texelse Rijs zijn vaker gekke dingen gebeurd. Nou, op de stad Horen kun je vertrouwen, hoor. Volgens spullen zijn varkje De goeie. Ik ga mijn olie goed halen. Jij. Het is final. Firm turn. Hoe laat is het? Een uur of twaalf tijd. Zullen moeten borren. Roep alle handen en uit. Ik zal jou ja borren. Zal moeten. Hele, mannen, opstaan. He? Alle hens en dek. Opstaan. Kom aan Storm. Wat zeg je, storm? Ja, het bakboord er moet ervoor. Het bakboord anker ervoor? Is het zo erg? Ja, het ziet er slecht uit, mannen. Trekken jullie olie pakken aan de kom ja. op dek. Bakken. Kom ik Krijn. Ja. Alle mensen. Alle mensen, wat is dat weer veranderd? Op mijn part ligt mijn schuitje het hoofd in de oerenteun. En vlug, die spaar van heel jou. Ja. Niet lamenteren, Krijn. Aanpakken. Je hebt toch wel eens meer een storm meegemaakt? Aanpakken, aanpakken. Wat kan ik voor mijn schuit doen? Het is geen nieuwe meer, hij loopt vol water. Dat hozen we er morgen wel weer uit. Geen zorgen voor je tijdkrijg. Vooruit mannen, naar voren. Het bad het anker ervoor. En het stuurboot anker het Laat er vieren. Kan ik me ook helpen sturen? Pak je heet hem, Ga maar uit. Je moet dan, zal je daar meer nodig hebben dan wij. Vooruit mannen, schiet op met die anker. Oh, oh, oh. oh, gelukkig. He? Ik ben blij dat je komt, jongen. Ik wist nog geen raad. Ik heb het zo benauwd. Oh. Zo vreselijk benauwd. En ja, u bent ziek? Ze... Ik weet het niet. In de schart van kruinen En Van is schart. Zwarte... Nee, nee. Ze... Is, is ik heb een beetje water voor jou. Nee, nee, nee. Blijf hier. Oh, Kom zeker van dat... ...ongewone eten. Nou, het schip stout ook zo geweldig, hè? Er staat een hele ...in de halve storm. Dat is toch geen gevaar? Wel, nee, moeder, wel nee. Maar eh, misschien ben u daar een beetje benauwd oh, van, Nee. Oh, ja, dat schokken ook steeds. Ja, dat eh, doet de schuit van Krijn. Huh? Die ruikt voortdurend aan het torse, hè? hebben de bossen laten kieren bij jou. Oh, oh, Duim! Ja, maar dan dan? Nee, kalm nou, zo'n vaart zou het niet lopen. Nou, Hé, hey, misschien... Eh, ja, was, misschien... Nou ja, misschien was het een aanvaring. Een aanvaring met dit weer? Die gaat er nou met dit weer? Nou ja, we dat natuurlijk, maar wat is er mogelijk om er een gesprek ja, is? Jongen, wat was het met dit? Schildig geen haar. Wat schildig in haar? Wat is er gebeurd, kijk? Ik heb mijn schuit weggestreken. Ja, schuit weggestreken? Je, je bedoelt dat je schuit weg is? Ja, ik ben geruineerd. Oh. Een van de schepen die hier in de buurt lag is van zijn ankers geslagen en door de storm naar de kust gedreven. Hij streekt vlak achter ons langs en nam een stuk van ons de spiegel van mijn schuif mee. En mogen we water? Nee, we liggen nog. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als we hem in onze rib hadden gekregen. Oh, wat prijnen, het is mij nu erg Ja, nou maatje, je moet houden. Nou, we komen er wel bovenop. Nou, ik ga maar weer gaan naar boven, Hé, hey, Zal ik meegaan? Nee, nee, jij blijft hier. Ja, ja. Hoe is het met het lijk? Oh, de pompen. Die kunnen we bijhouden. De zonde van 4.000 keer. maar handzaam allemaal. Kijk eens daar. Wat? Man. Die die Amsterdammer. Hij komt er echt op ons af. Hier weg, goed. Maar dat dier wegkomt. Wat is het? Ja, vanaf. Het red Dat dat moet ja, doe, doe, doe. Nee, nee, niet. Niet, je niet! Ik zeg de vrouwen! De vader! De De vader! De De vader! De vader! De vader! De vader! De vader! De vader! De vader! De vader! De vader! het vader! De vader! is vader! De De vader! De vader! De vader! Nee. Nee, dat is niet. De vader! we De vader! De De vader! Oh, jongen, we komen er dus nooit weer naar. Ik moet, moeder, ik moet! Oh, man, daar komt toch iemand van ons helpen! We zullen ze niet vergeten! We hebben alleen niet moeten we zullen onszelf wel bevrijden. En als dat, dat ding niet openen, dan moet die gasten toch toestellen! De vochtbrief van die Amsterdamse steken. Het was over ons geschaad. Dan vullen we er overheen. De mens zelfs als je nog veel geld op je leven. Ja, Duin, we moeten het proberen. We zinken steeds dieper. Het wordt levensgevaarlijk. Achter de ja, Russie natuurlijk. De campagne ligt boven. Die zal het land boven water blijven? Ja, Duin, en kan kan je uit. Zijn we een maatje zitten erin? Vrij Duin, daar ze eruit.